Woensdag 11 november, en je luistert voor de allereerste keer op jouw Radio 501. Naar meer Matthijs. Mijn naam is Matthijs van der Meer, en dit is Foster the People met Call It What You Want. <middels> Goedenavond, nou, wat fijn dat je luistert. De allereerste keer met Matthijs En ik ben best wel een beetje nerveus, dat ga ik eerlijk toegeven. Maar we gaan gewoon lekker wat plaatjes draaien. We gaan kijken waar het schip strandt. En dat komt helemaal goed. Onder het toeziend oog van ouwe oh, rot in het vak uh, Ariadne ga ik hier uh, mijn allereerste eigen show draaien. En ik heb gasten. Ja, ik doe gelijk even de studio gezellig volgooien. Ik heb ja en Wessel en die, hebben, uh, ja, die zijn creatief met fietsen. Meer daarover straks. Eerst gaan we even naar de heavy luisteren. This is Stuart sure James Hero. Ja, dat was de Heavy. En ondertussen zitten in de kantine hier bij Radio 501. De twee gasten van FixieBug is al uh, ja, gezellig uh, een, een biertje te doen, volgens mij. Zij komen straks hier in de studio vertellen over wat zij allemaal doen. Ze maken ja, iets met fietsen. En de beknopte versie van het verhaal is: ik heb die gasten gesproken in de kroeg. En hij kwam met een verhaal van: ja, ik maak fietsen zonder remmen. En er zit veel meer dan dat achter. Want ik denk dat ja, het ziet me er toch spectaculair uit. Maar daar gaan we ze straks, uh, straks over horen. We gaan nu over naar Al J. En alt -Jay staat vanavond gewoon in de melkweg. Vanavond, terwijl ik hier uh, mijn plaatjes aan het draaien ben. Hé, hey, waar is Al nou naartoe? Gebeurde me vorige keer ook met diezelfde gasten. Ja, dan heb ik een beter idee. We gaan even naar Django Django luisteren. Default. We're Aangeschoven staan Jan, Jaja en Wessel. Zwaaien even naar de webcam daar achter jullie, naar onze luisteraars en kijkers. Deze gasten die kunnen echt ja, magische dingen doen met fietsen. Stel je voor, uh, in chronologische volgorde, alfabetische volgorde. Jij bent? Jan, jij En daarnaast staat? Ik ben Wessel. En uh, ja, jullie, hebben dus, uh, jullie hebben er eentje meegenomen. En Straks gaan we even laten zien wat het ding allemaal wel en niet kan en hoe dat nou precies zit. Daarover meer straks, uh, ja, straks uh, de fietsen dus. Eerst Limb Biscuit, take a look around. biscuit. En als het goed is, is de webcam een beetje bijgesteld zo. En uh, de mannen zijn aangeschoven. Jongens, wat, wat is het nou precies? Zo'n uh, bakker uh, bike. Vertel het eens even. Nou, uh, zeg maar de originele naam is dus Fixed Gear uh, of Fixie. Het is eigenlijk wat vroeger een doortrapper was. Uh, dus je fiets gewoon, je, je blijft gewoon continu doorfietsen. Er zit geen rem op, hè? En er zit geen rem op. Nou <laughs> ja, dat is wat je zelf wil. Ik denk dat er heel wat moeders zijn die uh, doodsangsten uitstaan door jullie. <laughs> Zo mensen zonder rem de, de weg op met de fiets. Maar hij staat daar. Uh, kunnen jullie het zien trouwens op de cam? Laten we weten de boven, uh, of dat goed doorkomt. Het, is, uh, het ziet er in principe gewoon uit als een uh, racefiets, maar heel, heel simpel eigenlijk. Ja, er, er zit praktisch niks op. Ja, uh, hoog nodig hè. Uh, ja, voor de rest, dit gaat ook qua gewicht gewoon zo min mogelijk. Eh, ja. onder de bom, gang is alles. Gang is alles. Ja. <laughs> maar en, naast dat hij dus heel licht is en uh, razendsnel zonder remmen. Het idee van dat ding is natuurlijk ook dat je hem een beetje uh, kleur, uh, kleurrijk maakt. Het... Uh, Gezellig oogt en zo. Dus ja. uh, het is ook een beetje een... Uh, ja, een modieus hebben dingetje, een accessoire. Precies, en dat, dat zie je ook steeds meer dat mensen gewoon zoiets willen. Echt puur om wat je zegt, een hebben ding. En uh, ja, de, de kleuren en zo, dat vinden ze allemaal prachtig. Ja. Maar Waar, waar komt dat vandaan, uh, origineel? De, de oorsprong van, uh, van zo'n fiets? Nou, de, de oorsprong van zo'n fiets dat komt van het baanwielrennen uh, en wat ze daarna. Mee hebben gedaan in New York is uh, dat de, messe, de bike messengers zo'n fiets op de straat gingen gebruiken om dus ja, zo snel mogelijk van punt A naar B te komen en ook zonder remmen. Dus dat, <lacht> dus dat ze gewoon ja, goed op het verkeer anticiperen en ja, knallen met die af. Ja, ik ben misschien een beetje een mietje wat dat betreft. hoor. Ik heb toch liever uh, een goed stel remmen op mijn, uh, op mijn fiets zitten. Kan ik begrijpen. Maar ja, het, het avontuur uh, <lacht> ik kan me er wel altijd voorstellen. Maar als je dan toch wil stoppen, hoe gaat het precies in zijn werk? Wil je gewoon vol frontaal ergens tegenop knallen of zijn er nog andere manieren om, uh, om veilig tot stilstand te komen? Nou, je, je, als je je benen gewoon ja, vast hebt. dan stop je met je, trappen. Dan, dan stopt je wiel ook en dan kom je dus in een slip. Weet je uh, als bij die skelters? Uh, ja, <laughs> precies. Dat ja. is hetzelfde eigenlijk. <laughs> Nou, uh, ik, ik weet niet of het de trap is hier, uh, zou je een rondje kunnen rijden voor de cam, iets laten zien? Uh, ik, ik zou in ieder geval een, een trackstand kunnen doen, uh, dus dan zie je ook meteen dat ja, het, alleen het mechanisme gewoon aan elkaar vastzit. Wil je wilt dat even laten zien? Ja, ik zou het voorstellen. Dat ding ja, dat ziet er heel spectaculair uit, groene wielen, dat is sowieso al iets unieks. Maar dat is nog, uh, dat is maar een kleine greep uit uh, de apartheid van zo'n ding. Uh, ja, zet maar neer waar je wil eigenlijk. Volgens mij staat hij zo goed voor de game. Haha. best wel lekker Wat gaat hij uh, precies doen? het nou, beschrijven. Uh, we gaan laten zien dat de, de achterstanding uh, achter ja, eigenlijk vast zit aan de voor, uh, voortanden. Dus, je, vooruit. dus als je de achter... trappers beweegt, dan gaat het achterwiel mee. Het, het wiel doet precies wat je trappers doen. En waardoor als je dus gaat fietsen en je wilt stoppen, dan trapt hij door met een tegendruk, uh, tegendruk geven op je op trappers om rustig tot stilstand te kunnen komen. Dus de mensen die hierop hebben geoefend, die zouden in principe ook gewoon achteruit uh, rondjes kunnen rijden. Ja, het is, het is een flinke oefening. Ik heb zelf vrij moeite met het uh, achteruit fietsen, maar het is mogelijk. Uh, Technisch gezien, juist. Ja. <laughs> ah, hij, hij staat, staat er vol nu. Ja, Jan gaat nu laten zien dat je ook stil kan staan. Omdat je trappers beide kanten op kunnen bewegen, kun je je in balans houden met, het, uh, ha, met de trappers. Oh, heerlijk voor de stoplicht zonder uh, je voet te Want ik zie ook bandjes, dus dat is in principe de bedoeling dat je ook niet met je voeten bij de grond kan normaal. Of ja, toch? je kan je, uh, door je voeten vast te zetten aan je trappers, kun je met beide benen tegelijk kracht geven. Voor of achteruit, waardoor <laughs> het dus... Zo. Ja, voor, de, voor een ritje binnen de streek zou ik me nog wel kunnen voorstellen. Want ik moet er niet aan denken om met dat ding door het drukke verkeer van Amsterdam te rijden. Ja, we nou, hebben, we hebben het zelf al een aantal keer gedaan door Amsterdam heen. En ja, als je goed op het verkeer leidt is het eigenlijk goed te doen. Maar ja, de voorrangsregels gaan minder op dan uh, bij de gemiddelde fietser natuurlijk. Ja, dat is bijzonder. Dit is vooral in trek, dus ook bij de, bij de couriers van. Uh, uh, in New York, die hebben het dus op, uh, in het straatbeeld groot gemaakt. Ja, dat lijkt me juist. Heb je cijfers? Zijn er doden gevallen? Nee, ik zou niet weten hoeveel mensen er aan overleden zijn. Ik kan me voorstellen dat het in een noodsituatie niet zo handig is. Omdat je dus niet kan stoppen. Maar het doel is dat je gewoon jezelf uit een noodsituatie vandaan trapt. Het ziet er echt heel vet uit ook. Maar ja, in principe leer je dus wel net zoals dat mensen die zonder gordel rijden, die rijden blijkbaar voorzichtig. Ik denk als je niet kan remmen dat je ook wat beter de verkeerssituatie inschatten. Ja, maar inderdaad. Nou jongens, stel ik uh, wil mijn leven wagen en ik denk, ja, ik wil ook zo'n vette fiets. Waar kan ik terecht? Uh, je kan me sowieso vinden op Facebook, uh, Fixiebakkers. Uh, je kan me ook mailen op mijn eigen e-mailadres. Gooi je me uit. Dat is hotmail.com. Die zal ik zo meteen ook even in de chat gooien. Dat is wel duidelijk uit. <laughs> <laughs> En ja, uh, Hit me op. Ja, heel goed. Hey, behalve uh, een fiets, heb je ook muziek meegenomen? Ja. Wat, uh, wat gaan we voor je draaien? Uh, slipknot met Duality. Leuk. I It's the only day. It's the stops the ache. But it's made of the things I have to take. Nog even een applaus achteraan. Dat is, uh, dat is voor jullie, jongens, met jullie fietsen. Hey, hoe ontstaat zo'n ding nou eigenlijk? Want dat, dat frame dat ziet er niet echt uh, heel bizar uit of zo. Waaruit ontstaat zo'n echte fictie bike uh, Nou, ik, ik bouw ze op vanaf een 70-jarige racefietsframe. Uh, dat komt ook door de, de drop-out, zeg maar, waar het achterwiel aan bevestigd is. Uh, dat zijn horizontale drop-outs. Daar heb je een speling van ongeveer 4 tot 5 centimeter in. En die heb je nodig om je ketting dus strak te kunnen zetten En wanneer je ketting... Als je je ketting slap staat Dan, ja, dan, dan werkt je het hele doortrappensysteem niet helemaal nee, lekker Ik dat moet je je voorstellen Voor de rest is het allemaal... Uh... Ja, voor, ja. Voor, voor, voor de rest... Uh, je je, je kan het net zo gek maken als dat je zelf wil Ja, als ik nou zeg van... Uh, ik, ik wil zo'n ding, maar dan met een, uh, een open fietsframe Kan dat? Dat kan Ja? Dat kan Jij, Alleen, euh... ja, het, het, het kan. Dat lijkt me niet echt heel verstandig. Als zie het ook niet de sterkste frames zijn, maar het kan. En uh, ja, BMX, die, die hebben datzelfde systeem toch ook? Uh, op, nee. op, op, hoe, hoe zit nou, dat precies? Um, ik ben helemaal niet te thuis eigenlijk. Uh, nou ja, BMX, die, dat kan best wel denk ik wat meer over vertellen. Maar uh, je hebt dus wel, zeg maar, stunt BMX frames. Of uh, fixed frames. Mm -hmm. uh, daar doen ze hetzelfde mee als een BMX. Alleen zijn ze dus fixed gear. Uh, dat, dat, dus dat maakt het met, met, met je sprongen en zo maken. Moet je dan ook timen en ja, het net je goede been voorzetten om te springen of wat dan ook. Ja. En, uh, een bakfiets bijvoorbeeld. Ja. Is dat een, uh, behoort dat tot de opties? Ja. Ja, ik, ik zou van god niet weten waarom je het zou willen, maar <laughs> ik denk dat je daar beter een terugtraprem op kan zetten. Maar als die bestelling bij je binnenkomt, dan, uh, dan ga je ermee aan de slag? Oh ja hoor, ja. O, dat maakt mij niet uit. Als een van jullie thuis dat nou wil doen, als jij nou denkt, ik wil zo'n bakfiets die uh, niet remt, niet helemaal praktisch, maar uh, ik, ik zou zeggen, mail deze gast even. En kom dan met je, met je fixed bakpizza in de studio. Want ik ben wel benieuwd hoe dat er dan uit gaat zien. Ja, en qua, qua kleurtjes en uh, design en zo. En uh, het hele decoreren van de dingen. Zijn ook de gekste dingen mogelijk, toch? Ja, ja maar, dat zeg ik. Je, je kan het echt zo gek maken uh, als dat je zelf wil. Dus als uh, papa denkt: hé, hey, voor mijn uh, dochtersverjaardag. Uh, als zij acht wordt volgende week. dan haal ik een mooie prinsesse. Uh, ja. Kan, kan ook. <laughs> Roos metallic, <laughs> denk ik. Met witte Mooi, wow, Moet wel goed zijn. <laughs> heb, je al, uh, heb je al wat bestellingen binnengekregen? Hoe gaan, uh, gaan de zaken? Uh, nou, het gaat voorlopig nog niet zoals ik zou willen. Maar uh, de tijd leert. En ja, Wesselse fiets. Die, die, die, die hebben we nou ja, samen gebouwd. En die is een beetje door mij ingerold. Ehm. Um, ja, voor de rest een achterwiel voor iemand maken. Eh... Onderdelen op zich maken? Dat, uh, dat... Nou, onderde onderdelen, dat, dat, dat kan ik gewoon bestellen. Dus je, je kan ook zeggen van, ja, ik hoef per se geen fiets. Maar onderdelen, dat, dat, dat, daar heb ik wel interesse in. Dus heb ik een groot catalogus en dan kun je hem maar uitleven. Zit je naar thuis en denk je van, ja, ja ik wil ook zo'n uh, zo racemonster. Ik wil ook uh, zo'n geweldige fiets. Ja, meld deze gast er dan even, want uh, het ziet er wel echt heel spectaculair uit. En mocht je nog een keer door uh, de Hoornse binnenstad, door de, het Hoornse heen fietsen en je ziet ze, toet er dan even, maar niet te hard, want uh, ja, daar schrikken ze van. En je moet natuurlijk wel je aandacht bij de weg kunnen houden. Ja, en, en... Als je ze ziet, niet te missen. En als je me ziet, je kan je best doen om te zwaaien en te roepen. Ik zal je waarschijnlijk niet zien als ik hard fiets. Want dan let ik echt alleen maar op de weg. We ja, kunnen het altijd proberen. En Helemaal bedankt voor deze presentatie. Ik, uh, ik heb echt wel genoten. Ik vind het spectaculair, dat ding. We gaan nog even een nummertje voor jullie draaien. Wat, uh, wat mag ik voor jullie instarten? Uh, noem maar Nero met Crush on You. Nero, Crush on You, het is. Ja, hij doet het. weet je wel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 net op de chat um, live party met internet fans staan. Sorry, nee, dan ga ik niet aan beginnen. Ik heb wel iets anders voor je. Valentijn? Deze is voor jou. Als je het... Uh... Ja. Kijk. Valentijn. Mr. BG. Ja, Valentijn, ik weet niet wat je dan wil horen als uh, dit ook al niet goed is. Ik ga in mijn show wekelijks een item uh, behandelen. Dat heet Good from Far or Far From Good. Good from Far or Far From Good. Precies. En daarin ga ik dus elke week gewoon kijken over de hele wereld waar de lekkerste muziek vandaan komt. Twee jaar geleden was ik op familiebezoek in Canada. En daar heb ik een, uh, een aangetrouwde neef nog nooit gehad dat ik die wist. En ik heb met hem, uh, we hebben de mp3-spelers naast elkaar gelegd. En we gingen gewoon even vergelijken van wat heeft Nederland te bieden qua muziek, wat heeft Canada te bieden qua muziek. En daar kwam The Tragically Hip uit. En zijn ja het is niet de uh, nieuwste van het nieuwste, ze zijn al een... Uh, ik weet niet eens of ze nog spelen joh, maar uh, dit uh, komt van een album in 99. En het is lekker joh. Dus onder het mom van Good From Far or Far From Good. En in dit geval is het zeker Good From Far, The Tragically Hip met New Orleans Is Sinking. Alright blue on the street Blue and bleed under sky So smoky blue green There's mud there, what's this river that I'm in? New Orleans is sinking, man, and I don't wanna swear. Magically Hip, New Orleans' Stinking. En zomaar ineens hogeheerd bezoek in de Radio 501-studio. En dat is niemand minder dan de geilste chick van de Hoornse muziekwereld, <laughs> de Elsa Beckman. Hallo Elsa. Hi Mathijs. Ah, hoi. <laughs> ja, uh, het is dan zomaar ineens zo gekomen dat jij hier even over de vloer komt. Maar het, ja, dat het dat, dat kan bijna geen toeval zijn, want het is dankzij niemand minder dan jij ook dat ik hier bij Radio 501 terecht ben gekomen, hè? Ja, eigenlijk wel. Ja, dat is, dat is te gek. Uh, een jaar geleden deed ik mee aan uh, de singer-songwriters contest in de Park Schouwburg. Mm -hmm. En ik denk, ja, ik ga gewoon gezellig met je mee. Mm het -hmm. uh, was heel gezellig. Ja, absoluut. <laughs> ja. En dat heeft voor mij dus uh, tot resultaat gehad dat ik hier bij Radio 501 ben beland. En hoe, hoe liep dat voor jou af? Uh, je bedoelt die contest? Ja? Ah, die heb ik gewonnen. Ja. <laughs> ja, als ik ik weer vergeten. <laughs> even 100 euro's in de pocket. En <laughs> is gewoon echt... Uh... Ja, en natuurlijk een uh, faam natuurlijk ook. Twee vliegen in één klap. Ik uh, hier bij Radio 501. Jij op de plek ja. gewonnen. Wauw. Ja, dat was echt gek. Zo. Goeie zomer was dat, hè? Ja, echt. Goeie maar... oude tijd was dat. Ze worden alleen maar beter, hè? Ja, dit is de goede nieuwe tijd ook. <laughs> hoe, is het, uh, hoe is het dan met jou en, uh, en de muziek? Vertel eens even. Uh, nou, mijn solo-carrière staat een beetje op pauze, maar dan wel uh, vanwege iets heel positiefs. En dat is dat ik met mijn band bezig ben, The Tips, of daar ja. mijn band, de band waar ik in zit. En uh, we hebben, even denken, twee weken geleden hebben we echt een heel vet nummer geschreven. Oeh. En uh, 30 november staan we ook in manifesto. Ja, ik ben erbij. Samen met Rieland en de Deers, die ik ja. zelf op bevrijdingspop heb gezien. Die zijn echt te gek gewoon. Toen heb ik nog naar jou gezocht trouwens. Ja, ja dat was echt ook goed fucking feest. vet. Mag ik dat zeggen? <laughs> ja, dat wel. En uh, ja, dat dus. Dus dat gaat eigenlijk super goed. Ik heb afgelopen maandag heb ik, uh, de repetitie gemist... want ik heb een tamers. En uh, ik voel gewoon echt in me van... Ah, ik moet echt repeteren en even helemaal losgaan ja. met de band... Maar al die, uh, al die opgefokte gevoelens... die gaan er helemaal uit 30 november. Het wordt echt een supervet optreden. En wanneer hebben wij een resultaat... van die opgefokte gevoelens? en kunnen wij de tips... <tie> gewoon vanuit onze database... hier op Radio 501 uh, tegenhoren gaan brengen. Nou, uh, onze toetsenist, Paul... Die uh, heeft uh, laatst een huis gekocht met studio in de kelder van zijn garage. Dus we duiken, uh, binnenkort duiken we de studio in. Hangt er een beetje vanaf uh, wanneer hij klaar is. En maar dat, gaat, dat, kom, dat zit er aan te komen. En uh, nee. nou, we gaan sowieso we zijn we heel veel aan het uh, repeteren en schrijven. En uh, het begint nu een beetje te komen, zeg maar. Echt met de tips, met mij erbij. Want ik zit er natuurlijk nog niet zo lang bij. Nee, nee, nee. Want daarvoor gingen de tips door het even als uh, the one and only's, uh, toch? Yes, zonder mij. Ja. The one and only's uh, without Elsa. Dus toch niet. Uh, dus uh, ja. nu de tips, the one and Elsa's. <laughs> ja, nee, maar dat, uh, dat, dat, dat gaat echt wel binnenkort komen, hoor. Want, uh, dat opnemen en, uh, en sowieso ook voor mijn solo carrière, hoor. Want uh, met mijn toetsenist, met Paul, ga ik dus ook uh, mijn, mijn eigen nummers opnemen. Dat gaat er ook weer een beetje meer in zitten voor mij. Gewoon ook mijn eigen, mijn eigen shit opnemen. Lekker. Dat wordt ook weer een dingetje. Dus uh, hopelijk ben ik dan weer helemaal hip en happening. Net als vorige zomer. Voor mij ben je dat <laughs> nog steeds hoor. En voor, uh, voor jou thuis op de bank natuurlijk ook. Hè. De Elsa Beckman. Uh, is nu al een legende in, in de Hoornse muziekwereld. <laughs> ik, uh, ik ben echt heel erg benieuwd naar het, uh, naar het materiaal. Ik ook. Maar... Uh, Weer die, uh, weer die computer. Ah, die ja. computers. Ja, die technologie, hoor, dat is. Uh... Echt, hè? Zo. Ja. Vroeger, vroeger, vroeger ging het. het nog allemaal met tapes en zo. Maar dat ja. is ook technologie, hè? Uiteindelijk. Uiteind ja, uiteindelijk wel, ja. <laughs> maar. Als dat... Ja! Ah! Nee. <laughs> Gelukkig ben jij er Interest. nog, Els. Kun je niet Super. even iets, uh, iets zingen, a cappella? Oeh, oeh, oeh a cappella. Wat moet oh. ik zingen dan? Ja, uh, eigen werk. Eigenvlucht. Oh, zou ik even een uh, iets, iets een, een, een tipje van de sluier of zo heet een, dat? Een tipje van de sluier. Een tip. Oh, ja, Wie Niet meerdere tips yes. van de sluier? Even denken wat wij. Uh... Even kijken een stukje van het nieuwe nummer. Ja. Dat uh, gaat zo. Uh... You were lying, but it is dark by my night, all those vibes... Took a wrong by the traffic light We Took a wrong view and so it said. I strayed down this road with a dead end <laughs> And on comes Come on and dance Oh, dance Dance for your girl Put your feet back on the ground Come on and dance Come on and dance Like I would dance for my man When my ears get hit with sound Oh, Wauw Ik sta echt een sop achter mijn, uh, achter mijn schijfjes hier uh. Ik ben niks anders van je gewend, Matthijs No, don't need see say that I see you comb your hair. How do you do? Give me that Let's make... Of toch niet? <laughs> ja, jawel ooit. ooit, ooit Ik beloof het like je Ooit krijg ik het onder de knie say hello. How do you do?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 If I was young, I could wake outside your school Cause your face is like the cover of a magazine Magazine. How do you do? do you do? The things that you do No one I know could ever keep up with you How do you do? Did it ever make sense to you to say bye, bye, bye? I see you in that chair face, my face in Yeah, yeah. Parade Under the Stars. Deze gast die heb ik uh, gezien in de allereerste keer dat ik voeten zette in de Melkweg in Amsterdam. En die Melkweg, ja, dat is uh, een van de twee locaties waar de finale van de Grote Prijs van Nederland zich gaat afspelen. En bij die Grote Prijs van Nederland finale zijn wij gewoon bij met Radio 501. En ik heb er zo'n zin in. En jij kan er trouwens ook bij zijn. Je moet gewoon even kaartjes kopen via de site van Grote Prijs van Nederland. Ik weet niet of wij er nog iets mee gaan doen, maar uh, ja, we zijn er we zijn erbij. De grote prijs van Nederland, mensen. Dat is toch weer eens wat anders dan uh, Manifesto of Schouwburg het Park. Wat trouwens ook echt super vet is hoor. Wat ook vet is trouwens, ATB, 9 pm. Till I come. Till I come. I come. Hey, dit volgen de plaatjes voor, uh, voor Jan Willem. Ik hoop dat je nog luistert. En ik denk het wel, hè? Oh, Jan Willem. Hey, even heel iets anders trouwens. Ik ben op zoek voor mijn, uh, voor mijn show naar mensen die net als uh, Jan Jaya en Wessel met rare revolutionaire ideeën komen. Net als uh, dat wij bij Radio 501 gaan over het opkomend talent voor, uh, qua muziek. Gaat het natuurlijk ook over andere dingen. Uh, mensen met een uh, revolutionair ondernemersidee, Mensen met, uh, die feesten gaan geven. Alles wat noemenswaardig is. En betrekking heeft tot jong, jong en opkomend talent. Ja, daar wil ik meer van weten. En jullie waarschijnlijk ook. Dus dan komt dat gezellig langs bij mij in de studio. Dus als jij nou even... Uh, als jij een idee hebt van... Ja, hij of zij met dat ene geniale idee. Dat, dat verdient radio aandacht. Stuur even een, uh, een mailtje naar... Uh, Studio.radio501.nl en Twitter kan trouwens ook, at Meer En anders uh, gooi je het gewoon lekker in de chat. Je weet, deze is voor jou Slagmans Club, sponsored by Destiny. Maak van club sponsor per Destiny. En om een uh, meest vragen op de chat even te beantwoorden. Ja, wij gaan inderdaad iets doen met kaartjes voor Simplistics. Dat is 1 december in het manifesto. En volgende week heb ik niemand minder dan de meneer van Simplistics hier over de vloer in de studio. Valentijn en Tobias komen dan uh, vertellen wat ze allemaal gaan doen. En die gaan ook inderdaad kaartjes weggeven. Dus volgende week ook uh, ja, altijd meer reden om nog een keer te luisteren naar meer Matthijs op Radio 501. Gaan we nu weer verder met Pendulum en Witchcraft. It's in your eyes, a color fade out. Looks like a new transition is starting up and shaking your. Aan het voorbereiden was, ben ik op zoek gegaan naar ja, Wat uh, nieuwe bandjes, muziek die ik zelf ook nog niet ken En Een vriend van mij, die, uh, we wees mij op Imagine Dragons Gast uit Las Vegas, die zijn sinds 2008 bezig En nog niet heel erg bekend Ze hebben dan wel bij uh, uh, Jimmy Kimmel in Amerika gezeten De Tonight Show met Jay Leno En Een nummer van hun zat onder de uh, Reclame van Assassin's Creed 3 Dat zijn uh, dat zijn beste prestaties over een, uh, een bandje wat nog eigenlijk best wel opkomend is. Imagine Dragons heet ze dus. En dit is hun nummer It's Time. Dragons, dus uh, waarschijnlijk voor de allereerste keer hier op jaar radio 501. En als je nou denkt, daar wil ik meer van horen, nou dat komt helemaal goed, want ik denk dat ik, ik denk dat ik ook wel uh, wat vaker ga draaien. Dat veel uh, me prima. En nu, Frits Kalkbrenner, het, uh, ja de broer van Paul. En Paul die maakt al heerlijke muziek, maar zijn midden bekende uh, bekendere broer uh, Frits met een zet op het einde, heel belangrijk. Je maakt even lekkere nummertjes. Dit is was Right, Bin Wrong. I've been wrong En dan zit er al bijna op mijn allereerste show De allereerste keer meer Matthijs Maar er komt meer Volgende week Volgende week ben ik er gewoon weer En waarom? Ja, iedereen verdient muziek Dus volgende week gewoon weer Meer Matthijs op jouw radio 501.nl Everyone een zin in. Music. Dan met Valentijn Dol over zo'n vlistik. Tot volgende week. 7 in the month, step on the floor. Walking through the kitchen and open the door. Ain't much left in the bottle of juice because the seeds that you plant never reproduce. Computer still running but your mind is cracked because the plans that you made never came to pass. Now you recognize in the time to talk. to take a bite at your ATM call. Everyone deserves music. It serves me longsick sweet music mm -hmm. Dreams don't happen to stabilize At the age of 15 when they drink and drop Seem to empathize Making babies in the backseat so On tranquilizers Papa never was much of Rolling Stones, so he just liked to sit and drink alone Mama always tried to do the best she could She would work all day And come home to cook But we all vain We all strange We all stained We all love to just complain. But nobody wants to seem to get along see We got shame We got pain We got blame We all a little bit insane So that's why I sing this song You know Because Music